10 uur. Wouter moet met het RWS Journaal. Manchester United heeft Louis van Gaal ontslagen. Zijn ontslag werd gisteren al gemeld door Britse media. De voetbalclub bevestigt dat nu. Van Gaal was twee seizoenen in dienst bij United... en had nog een contract voor een jaar. In een reactie zegt hij erg teleurgesteld te zijn... dat hij zijn drie-jaren-plan niet af kan maken. De clubleiding vindt dat Van Gaal te weinig heeft gepresteerd. United won onder zijn leiding één prijs, de FA Cup, dit weekend... De Portugees José Mourinho wordt genoemd als Van Gaals opvolger bij Manchester United. Voor het eerst zijn in Nederland twee Joint Strike Fighters geland. De gevechtsvliegtuigen kwamen vanavond aan op vliegbasis Leeuwarden onder het toeziend oog van honderden vliegtuigspotters. De JSF gaat op termijn de F-16 vervangen. Nederland heeft er 37 aangeschaft. De twee toestellen die nu tijdelijk in Nederland zijn... maken de komende weken testvluchten en zijn te zien op de luchtmachtdagen. Een oefenwedstrijd van de Graafschap tegen een amateurclub in Borculo morgen is afgeblazen uit angst voor supportersgeweld. De gemeente en de politie hadden het bestuur van amateurclub Deo geadviseerd de wedstrijd te annuleren. Zondag bestormden Doetinchem supporters het veld na de degradatiewedstrijd tegen go Ahead Eagles en vielen spelers van de tegenpartij aan. Het voetbalclub go Ahead Eagles is vanavond gehuldigd in thuisstad Deventer. Duizenden fans vierden de terugkeer van hun club naar de eredivisie. Na een rit met een open bus kwam de selectie aan in het centrum. Ook Heraklis Almelo is vanavond gehuldigd. Die club speelt voor het eerst Europees voetbal. Na de winst op FC Utrecht gisteren. De selectie van Heraklis werd op een platte kar door de stad Almelo gereden. Het weer nog. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Maar er trekken wel veel wolkenvelden over. De temperatuur daalt tot een graad of 11 Morgen is er veel bewolking, maar het blijft wel grotendeels droog. Het wordt een graad of 15 bij een frisse, vrij krachtige noordwestenwind. ZFM, verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen... Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is Zin in ZFM. -M -M. Met nu ZFM Cinema. Hey ja, goedenavond, uh, Bon Tammelt, uh, zal ik maar weer zeggen. Welkom bij Tweede Uur van CFM Cinema. Mijn naam is Alke Beuving en ik draai filmmuziek. De mooiste muziek, zou ik maar zeggen. Want alles kan. Jazz, pop, klassiek... grauw na ja, de eerste plaats. We beginnen altijd met een grote hit. En dat is Try. Gezond door Pink. En de films die op de rol staan zijn onder andere My Week with Marilyn, Stardust, Moonstruck, Arie, Unami en Habitation en Rome. Maar nu eerst Pink met Try. Ja, Pink and Try. Uh, de hoogste tijd om weer eens wat nieuws te draaien. En dat is een film die volgens mij wel in 2015 is uitgebracht. Maar volgens ik weet je niet of hij in Nederland die bioscoop gedraaid heeft. In ieder geval, hij wordt wel eind van juni in Nederland op DVD uitgebracht. En dat is de, mu de muziek is van Rachel Portman. De film heet Despite the Falling Snow. Ik draai er gewoon een paar nummers uit. Rachel Portman is natuurlijk een hele bekende. The Race heeft ze onlangs gemaakt. En deze heeft ze denk ik iets eerder gemaakt. wedding I did number spider in Snow, een romantische film. 130 minuten duurt hier nog maar. Eh, Moskou 1950, communiste Katja spioneert in het geheim voor de Amerikanen tijdens de wapenrace van de Koude Oorlog. Voor haar grootste opdracht ooit moet ze de geheimen van de opkomende politicus Alexander zien te achterhalen. Ze was op alles voorbereid, maar niet op de liefde die ze voor hem ontwikkelde. Wanneer Katja een keuze moet maken tussen haar passie voor Alexander en haar spionagewerkzaamheden voor haar land, maakt ze de grootste opoffering van haar leven. Een beslissing die Alexander pas 30 jaar later ontdekt. Ik doe er nog één uit deze mooie soundtrack van Rachel Portman, Mia Misha Confesses.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 Soundtrack van James Horner. Boden bij de film Flight Plan. Uh, Kyle Pratt, gespeeld door Jodie Foster. En haar zesjarige dochtertje Julia gaan in een immens pik nieuw vliegtuig van Berlijn naar New York. In het bagageduim ligt een kist met het liggen van Kyle's echtgenoot. Kyle sukkelt in slaap. Als ze weer wakker wordt, is haar dochtertje spoorloos verdwenen. op 10.000 meter hoogte. Een uur lang blijft het gissen wat er nou precies gebeurd is. Uh, ja. Een beetje bijzondere film. Aardig om te bekijken. De muziek is van James Warner Leaving Berlin Is het openingstuk? Ja, het duurt acht minuten dus een klein stukje Tot zover de soundtrack Flight Plan, James Horner. Af en toe kom je gewoon eens een geinige cd tegen. En zo heb ik laatst ontdekt de soundtrack van de film Habitation en Roma. En daar ga ik gewoon eens van draaien. Is muziek is van Jocelyn Poque. Uh, ja, zo ontdekt zal ik het verhaal vertellen. Jocelyn Pook, Pompeii. Ergens aan het begin van de zomer ontmoeten Alba en Natasja elkaar in Rome. De twee jonge vrouwen brengen samen de intieme en de gepassioneerde nacht door... die zowel op fysiek als emotioneel gebied onuitwisbaar is. De volgende ochtend zullen beiden weer hun eigen weg vervolgen. Alba naar haar partner in Spanje en Natasja naar Rusland waar haar verloofde wacht. Ja, bijzondere film, bijzondere muziek. Een romantische, erotische film. Doen we niet zo gek vaak, maar af en toe zit hij er ook tussen. Uh, uh, Jocelyn Poek... Gaan we rustig mee verder. Het thema komt ook weer hierin terug: Caesars Rome. Als Pook hebben we niet zo gek vaak muziek gedraaid. Ik doe er nog één, omdat het zo'n bijzondere soundtrack is. Il Tango Della Revista Feminelle. Ja, dat is echt de muziek waarvan je zegt... maak de, de fles witte wijn maar vast open en, en schenk er lekker glaasje in. De bedoeling van dit programma is ook muziek onder de aandacht te brengen... die eens een beetje anders is. En dat kun je wel zeggen van deze soundtrack. Habitation en Rome. Film uit 2010. Uh, en graag mag ik je ook attent op een Franse film... die op TV5 gedraaid wordt. De film heet Henri, Unami qui vous veut du bien. En daar ga ik ook het muziek aan draaien. Dat is, uh, uh, ja... Muziek is van... eens uh, Even kijken. Henri. De muziek is van David Sinclair Whittaker. A Ramona. is aanstaande donderdag 6 mei op TV 5 te zien. Uh, tien over negen begint hij. Uh, Michel komt een man tegen die hem onmiddellijk van school herkent. Andersom herkent Michel deze Harry helemaal niet. Even later maken Harry en zijn vriendin deel uit van Michels gezin... dat vakantie viert in een zomerhuis. Als kijker voel je je nekharen tegen de tijd, die tijd absoluut overeind staan. Harry geeft zomaar een gloednieuwe cadeau en begint ongepast persoonlijke gesprekken. Wie is die man en hoe kom je van hem af? Vrij gedoseerd mysterie met uitstekende acteurs om ademloos naar te kijken. Natuurlijk wel Nederlands ondertiteld. Achi Unami. Het volgende nummer dat is wel toepasselijk voor de komende weken zou ik bijna zeggen L'autoroute des vacances uit dezelfde film Deze vrolijke klanken komen uit de soundtrack My Week with Marilyn. Een film die vrijdag op televisie is, 27 mei, M NPO 3. Uh, in 1956 bemachtigde de avontuurlijke Britse rijke luisterzoon Colin Clark... een door hem felbegeerd baantje als derde assistent... op de filmset van The Prince and the Showgirl... met Laurence Olivier en Marilyn Monroe. Curtis verfilmde Clark's memoir met Williams als goudblonde bombshell... Bom Interessante materie, maar de film beklijft... ondanks de souplesse waarmee Williams schakelt... tussen de welbekende grillige gemoedtoestanden van Monroe. Uh, ja, aardig film, mooie muziek. Muziek van Alexandre Desplat en Conrad Pope. Uh, en het volgende nummer is Les Lucy. Ja, en deze zit er ook in. Nat King Cole. You stepped out of a dream. You stepped out of a dream. You are too wonderful. To be what you seem. Could there be I? Like yours Could there be lips Like yours Could there be smiles Like yours Honest and truly You Stepped out of a cloud I want to Take you away Away from the crowd Alone and apart Out of a dream Save into my heart Zat van alles op, onder andere ook uh, uh, Michelle Williams. En deze is ook leuk: Remembering Marilyn, een nummer van Alexander Despla en Conrad Pope. Week with Marilyn, een film van Simon Curtis, overal Michelle Williams, Eddie Redmayne en Kenneth Branagh. Mooie film, zeker het kijken waard. Uh, diezelfde avond is ook toch Moonstruck, dat is ook een aardige film, een oude film, Italiaanse familiedrama, De muziek van Dick Heyman, even kijken waar ik dat heb staan, Dat zal ik ook nog iets uitdraaien. Moonstruck. Uh, Old Man Mazurka. in de hoofdrollen. Cher, Nicolas Cage, Vincent, Cardinia, Olympia, Dukakis. Uh, trouwens ook een bekroonde film, want ik zie in het lijst dat Cher en Dukakis uh, alle twee een Oscar gewonnen hebben. Uh, dat is musette-muziek. Dat vind ik wel eens leuk op het draaien. Dat hoor je niet zo gek vaak in de film. En dit is de musette walt uit dezelfde film. Moonstruck. walsen, en beens walsje te draaien. Nou, we zetten de stoel opzij en uh, maak een dansje, zou ik zeggen. Uh, ja, ik ga deze toch uh, langzamerhand uh, terugdraaien. Uh, Want uh, is er is ontzettend veel James Bond films op de televisie. En ik heb er al eens van gedraaid. Uh, For Your Eyes Only. Maar ik vind dit ook zelf een hele uh, fraaie. En dat is We Have All Time in the World. Louis Armstrong.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 If that's all we have, you will find we need nothing more. Every step out the way We'll find us with the care of the world far behind. Just for love, nothing more, nothing less, oh. The of the world far behind us, yes, we have all the time in the world, just for love, nothing more, nothing less, only love. ook nog deze tegen. Die is vanavond op televisie. De film Stardust. En daar is de muziek gecomponeerd voor Ilan S. Carey. Uh, proloog uit deze film. is dus draait u op dit moment op televisie. Stardust. Eigenlijk wat door de laatste staantrek die ik nog op de rol heb staan. Dat is Until September. een, een Niet zo'n goede film, maar er zit wel heel mooie muziek in. De muziek is van John, John Barry. De film is, dacht ik, uit 1984, als ik me niet vergis. En uh, ik draaide de aftitelmuziek. De Until September, John Barry. Until September, John Barry. Ik zie dat het alweer de hoogste tijd is, de Dans la Maison. Ja, je hebt geluisterd naar CFM Cinema. Mijn naam is Elko Beuving en we hebben weer van alles gedraaid... wat los en vast zit. Bijzondere ontdekkingen, pareltjes, bekende, minder bekende... de allernieuwste... Ik wens je een hele goede periode toe, want de komende weken zal ik er helaas niet zijn, want ik ben een poosje op vakantie. Maar vanaf 15 juni ben ik er weer, dus dan is CFM Cinema terug. Ik wens je heel veel filmplezier, heel veel mooi weer en een goede tijd. Wees aardig voor elkaar. See you.